Over naar de keuken. Dat beter. Ik heb altijd gedacht dat deze scène wat te uh, theoretisch is. Hè? Hierdoor is de zaak wat levensechter. Waarom mm -hmm. hebben we er niet eerder aan gedacht? Omdat we zeekerken nog niet ontdekt hadden. Op het moment dat je de locatie gevonden hebt, kan je pas goed aan het werk gaan. Bij van acte. Binnen! Kom binnen. Ja, wat willen jullie eten? Er is nog wat hache, of willen jullie misschien liever een vleestal aan? Geef mij maar hache. Die kraap is niet kapot te krijgen. Haché met dit weer. Geef mij die vleestal maar, Sam. Goed, dan wordt dat wordt aan Blijven jullie hier werken of komen jullie beneden eten? De bar is bijna open. Mooie horloge heb je aan. Ja, mooi hè. Uh, laten we ermee ophouden. We hebben heel wat gedaan. Ga maar vast. Ik maak deze bladzijde even af. Ik kom zo. op. Wat is je doen, hè? een Mijn kleintje, want ik wil vanmiddag nog werken. Een kleintje voor meneer. Zalig. Wat is er? Wacht eens even. Ja, maar... Wat doen we vanmiddag? Je hebt gezegd... Dat ben ik echt niet vergeten. Een wandeling? Wij. jij het poel, hè? Dat vlakbij is een klein bos. Ja, ik weet het. Het is nu pas één uur. Hou je daar, goed? Ik ben er. Zwaar me. Ja. Kijk eens naar me. Ja. Oh, nou. maar. Jij had het zo straks over vis? Ga jij maar voor je? Ben je van plan om er met Charme over te praten? Hallo, nou, eindelijk eens op, John. Ik wil je alleen maar waarschuwen om voorzichtig te zijn met wat je zegt. Mm -hmm. Dat kun je ook rekenen. Ja, ik bedoel alleen maar. We hebben afgesproken dat we niets zullen doen. Nog in positieve, nog in negatieve zin. Ik hoop dat je je daaraan zult houden en je niet zult laten verleiden verleden om toch iets te doen. Alleen maar om een vriendinnetje te beschermen. Alleen maar? Ja, het is moeilijk, dat weet ik wel. Maar wees een beetje voorzichtig. Ik ben hier, Zaan. Ja. Dag. Dag. Hm. Je bent erg punctueel. Uh, Omdat jij zo vroeg bent. Ik zag je gaan ik heb toen nog even gewacht. Ik wilde niet dat het hele dorp met jou hierheen zag gaan. Mij kan niet schelen wie wat weet. Oh, jij kent het dorp ook nog niet. Ze zijn. Nou ja, ze benaderen vreemdelingen nogal omzichtig. Ja. Dat heb ik gemerkt. Je moet het ze niet kwalijk nemen. Als je ze eenmaal goed kent, zijn het hele prettige mensen. Maar dat kost wat tijd. Vriendelijk zijn ze wel. Ze lusten ons alleen niet. Mark, waarom zeg je zoiets doen? Wat gevoel? Onzin. Bertus? Ja. Wil jij dat ik blijf? Ik wil het beste dat ik daarop zal antwoorden. Wat dan? Vader. Ah. Verhalen. Dit is mijn zin. Nee. Ik bedoel, zo gaat het toch niet? Maar het is nu helemaal zo. Ja? Op het moment dat jij de baar binnenkwam? Ja. Oh, oh man, ik heb kunnen zingen. <lacht> Erin. Wat is dit voor een ruwine? De hut van Linde. En wie mag Linde mee? Oh, die is al lang gestorven. Vroeger, toen ik nog klein was, speelde ik hier altijd. In de loop van de jaren is het steeds meer afgetakeld, maar het staat er nog steeds. Oeh, een bouwertje? Die Linde? Dat blijft. Mark? Ja. Wat is er aan de hand? Wat bedoel je? Luister, liefste. En je moet niet boos op me zijn. Maar door dit alles, door alles wat er is gebeurd, lijkt het alsof we elkaar al jaren kennen. Of ik weet dat er iets mis is. En nu is er iets mis. Ja. En nu is er iets mis. erg. Het heeft niet, meteen met jou of mij te maken. Maar alsjeblieft, vertel het me. Ach, verdomme. Ik zeg het nou maar. Oh, het is die geschiedenis met die lijkkist. Hoe bedoel je dat? Die verdomde smokkelarij, Ik hoop dat we er nooit achter gekomen waren. Hm. Het is nooit gebeurd. En we weten dat het hele dorp meedoet. Marcus, je kunt. Jouw vader ook. Ja. Wat, wat hebben jullie gedaan? Niets. Tot nu toe. We hebben het natuurlijk aan de pastoor verteld. Als die het al niet wist. En hij zei dat niet zelf als we opknappen. Wij hoeven ons er niet mee te bemoeien. Dat moet je ook niet doen. Je weet echt niet waar je aan begint. Ik weet er zelf maar heel weinig van, mijn vader en de anderen. Ja. Maar ik ze beschouwen het niet als iets verkeerds. Ze hebben hier altijd gesmokkeld, eeuwenlang. En als iemand er zich mee bemoeit, dan wordt hij automatisch een vijand. Maar het zijn goede mensen. Ik hou van ze. Ik ben één van hen. Maar in sommige opzichten zijn ze wat primitief. Oh, Mark, ik wil niet dat er iets met jou gebeurt. Alsjeblieft, bemoei je er niet mee. Ik zou niets liever willen. Geloof je dat ik jou pijn zou willen doen? Jou, of jouw vriend? Ik hou van je. Mark. Maar John ziet het niet zo. Hij is mijn vriend en hij maakt zich enorm ongerust over jou en mij. Over deze hele affaire. Maar je kan niet van hem verwachten dat hij het van ons standpunt uitbekijkt. Hij heeft iets gevonden dat niet in de haak is. Hm. Dat is heel zacht uitgedrukt En dan weet hij niet wat hij moet doen. Voor het ogenblik heeft hij de hele zaak aan de pastoor overgelaten, maar ik weet zeker dat hij zich niet lekker mee voelt. We zijn overeengekomen dat er met deze lading niks gebeurt, meer. Als er nog een volgt... Oh. Niet, niet huilen, liefste. Alsjeblieft. Hè? Alsjeblieft. Ik haat het ik het. Maar dat weet ik, ik toch. Echt waar? Natuurlijk. Alsjeblieft niet huilen. We vinden er wel wat op. Oh, ik hoop het zo. Ik zal het proberen. Straks zal ik er nog eens met John over praten. En jij moet je geen zorgen maken. Waarom niet doen? Grijp hem. Wat? Laat hem het rust. Uit zijn Als je niet wilt horen, raak er nog eens aan. En wat dan? Ik ben haar vader. Zo. Nou weten we waar we naartoe zijn. En nou moet deze wijsneus eens goed naar me luisteren. En als ik zeg luisteren, dan bedoel ik luisteren. Er is helemaal geen reden om mijn arm te breken. Jullie zijn met zijn vijf. Zelfs al wilde ik, dan kon ik nog niet wegkomen. Bob, David, laat hem los. Maar je hoeft echt niks te proberen. Ja. Meneer Laters. Maak je niet zo dik. En laat Zane los. Ha, de meneer heeft nogal wat noten op zijn zang. Maar liefste hebben ze je pijn gedaan. Nee, liefste. Niks van hand. Zoiets had ik nooit van mijn leven verwacht. Mijn eigen dochter geeft zich af met de een of andere goedkope spion. De goedkope Amsterdammer. Wat geeft het waar hij vandaan komt? Heeft jou toch in elk geval niks gedaan? En dat zal ook niet gebeuren. ook. We zullen er heus wel voor zorgen dat hij en dat vriendje van hem heel rustig blijven. Genoeg. Ter zake. Waarom ben je hier in Zeekerk komen spioneren? Wat bedoel je met spioneren? We waren gewoon op zoek naar een goede locatie voor onze film. Dat is alles. Ja, dat zeg jij. En wat voor een de donder denk je dan dat wij zijn? Geheim agent of zoiets. Hm? Voor de douane. En waarom niet? Dat zal ik je precies vertellen, Reiners. John Evers en ik hebben samen al zo'n tien televisiedocumentaires gemaakt. Laat me vragen. Ik zal je de titels geven, ik kan je het zo opzoeken. En waarom zijn jullie dan naar Zeekerke gekomen? Omdat wij een film moeten maken over een vissersplaats, daarom. We zijn bijna heel zeer doorgereden. En hier uh, beviel het onze beste. Hij zegt de waarheid, vader. Bedoel je dat hij jou verteld heeft dat dat de waarheid is? En jij gelooft alles wat hij zegt, hè? Ja. Ah, vrouwen. Nou, oh, daar komen Fred en dan. Hm. Hebben ze die andere bemoeien al te pakken gekregen? Ja. Mooi zo domme Rijmers, wat zijn jullie eigenlijk van plan? Wij willen weten wat jullie van plan zijn. Waar zat die? Bij de boten. Ah, zo, zo. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Geen proces of zoiets. Met de voorzitter van de parochie gaat om de zaak officieel te maken. Dat moet wel goed oppassen, jongen. Laat maar, Bob. En jullie twee, wat er in Zeekerken gebeurt is onze zaak, begrepen? Dat wil zeggen dat geen enkele vreemdeling ongestraft zijn neus steekt in dingen die hem niets aangaan. Doet hij dat wel, dan kon hij wel eens een beschadigde neus oplopen. Vader, en jij houdt je er buiten. En uh, als ik vragen mag, hoe denken jullie dat te doen? Ons kantoor weet waar we zijn. Als er iets met ons gebeurt, zullen ze we willen weten waarom? Eén woord van ons naar de Rijkspolitie en die hele smokkelzaak van jullie wordt opgerold. Een groot deel van dit lieve dorp zal er voor lange tijd achter de tralies verdwijnen. Die grote mond van jou moest maar eens dichtgeslagen worden. Je oh. wordt een beetje bang, hè? Heerlijk, zeg Godzijdank. Er schijnt een discussie aan de gang te zijn. Bezwaar als ik erin inmeng? Als ik u was, meneer pastoor, dan lijkt het me beter dat wij dit zelf ook knapper. Dat betwijfel ik, Georges Reimers, dat betwijfel ik. Van wat ik tot nu toe gehoord heb, moet ik aannemen dat de discussie grotendeels uit geschreeuw bestond, zonder dat men naar elkaars argumenten wilde luisteren. En dreigementen? Alleen in het vuur van het debat, Sjaan. Als men mij toestaat op te treden als onpartijdig voorzitter, dan kunnen we wellicht tot een vergelijking komen zonder dat het wel aan te pas komt. Onpartijdig? Nee, houd je gemakkelijk tegen meneer Pastoor. George, George, George. De achtertocht van meneer Engels is begrijpelijk. Mag ik aannemen dat de discussie ontstaan is over het feit dat onze bezoekers toevallig ontdekt hebben dat onze tradities niet zo onschuldig zijn als zij op het eerste gezicht lijken? Hm. Ja, maar uh, we hebben een neuzen in andermans zaken gestoken. Ik zei toevallig, George. En ik geloof dat dat het geval is. En misschien kan je begrijpen dat vanuit het gezichtspunt van gewetensvolle staatsburgers, en daar reken ik de heer Evers ook bij, smokkelen op grote schaal nauwelijks meer een privé aangelegenheid genoemd kan worden. U had het helemaal niet moeten weten, meneer pastoor. Dat had ik zelf al begrepen, David. Ik neem aan dat jullie allemaal volledig op de hoogte zijn. Ja, zeker meneer Pestoor. Er schuilt helemaal geen kwaad in. De douane is nooit een vriend van ons geweest en zal het ook nooit worden. Ach ja, de tollenaar. Geen kwaad zei je. Maar toch stonden jullie op het punt om twee gasten... dat zij zich met onze zaken bemoeien. En je zei zelf dat het volkomen onschuldige zaken waren. We wilden ze alleen maar angstaanjagen. Angst aanjagen. Ik geloof niet dat dat een goed idee is. Het is zelfs volkomen overbodig. Hoe bedoelt u dat? Ik ben er zeker van dat wij hen opreden. Dan heeft u wel een paar verdomd goede argumenten nodig. Verrekt, ons Luister nou eerst eens. Dank u, meneer Laters. En ik raad jullie ook aan goed te luisteren. Wat die smokkel betreft, daar heb ik natuurlijk altijd wel wat van geweten. Maar ik was er niet van bewust dat het de grenzen van het toelaatbare overschreed. Begrijp je me, Jos? Nou, uh, uh, ja, maar je verstaat... Daar zou ik aan toe willen voegen dat ik nog steeds niet precies weet hoeveel er werkelijk is opgegaan. Ik verwacht dat ik precies op de hoogte gesteld word. En als het werkelijk zo omvangrijk is als ik vermoed... dan ben ik van plan naar een eind aan te maken. Evenmin was ik me ervan bewust dat jij in betrokken was, Bob Kenders. Iets dat niet met jouw functie te verenigen is. Uh, Daar zullen we onder vier ogen wel eens over praten. Uh, goed, meneer pastoor. Bovendien was ik niet op de hoogte van het feit... dat onze kerk als opslagplaats gebruikt werd. En dat is iets wat ik nooit zal toestaan. Ik denk, meneer de... we ja. hebben er niet bij nagedacht. Dat heb ik in het begin al gezegd. En nu de heren Evers en Lapers. U heb ik ook nog wat te zeggen. Uit uw gang. Dank u. Het is gewoonte in dit kleine dorp onze eigen problemen op te lossen Zonder hulp van buitenaf, hoe goed bedoeld ook. Of het dat is. Hou je mond, George. Ik zei goed bedoeld. Heb je dat gehoord? Jawel, meneer de ik zal erop toezien dat deze gewoonte gehandhaafd blijft. Ook in het ondergaanbare geval. Ik heb in uw aanwezigheid mijn houding ten aanzien van de zaak duidelijk gemaakt. De zaak is in mijn handen en ik zal erop toezien dat een en ander geregeld wordt. Bent u het daarmee eens, meneer Latos? Een pak van mijn hart. En u, meneer Evers? Ik geloof niet dat het allemaal zo eenvoudig is als u zegt. Die knaap wil nou eenmaal niet naar Reden luisteren. Ik heb gevraagd of jij je mond wilt houden, Sors, En ik hoop dat ik het nog niet eens moet vragen. is dus inderdaad, zo eenvoudig, meneer Evers. U vraagt ons dus net te doen alsof we van deze hele zaak niets weten. Dat is nogal wat. U bent werkelijk bijzonder gewetensvol. U houdt zelfs geen rekening met de eventuele gevolgen van een dergelijke gewetensvolle houding. Daar houd ik wel degelijk rekening mee. Alleen, u overziet de zaak nog niet helemaal. John, ja, alsjeblieft. Wat denk jij ervan, Jaan? Ik, ik, ik wil niet dat iemand in moeilijkheden komt. In het bijzonder, meneer Laters. Of mijn vader? Of je andere? Dat is... Nog een argument. Zij is niet erg onpartijdig. Zonder jou, Jeanne, of u, meneer later in verlegenheid te willen brengen, moet ik toch zeggen: dat ik nog nooit in mijn leven zo'n duidelijk geval van liefde op het eerste gezicht ben tegengekomen. En van twee kanten. Het doet het oude hart goed. Maar, meneer Pastoor, Jeanne is nog een keer verre van dat, show. Ze is een volwassen vrouw. Ze is bijna twintig. En. Dat brengt mij op een andere gedachte. Wat bedoel je? Ik bedoel dit, meneer later. Janne is nog ruim een jaar onderworpen aan het gezag van haar vader. Hij heeft het recht en de mogelijkheden, dat verzeker ik u, om gedurende die tijd iedere huwelijkskandidaat uit de buurt te houden. Ik raad u aan de consequenties te overwegen als u toch nog zou besluiten. De andere affaire onder de aandacht van de officiële instanties te brengen. Maar meneer Pastoor? Kom me niet in de reden, lieve Jeane. Geloof me, de belangen van meneer Laters gaan me aan het hart. Hij is een sympathieke jonge man. Intelligent, vriendelijk. Hij ziet er goed uit, zonder dat het overdreven is. Hij schijnt zijn werk goed te doen en hij houdt van jou, Jana. Allemaal kwaliteiten die hem als mogelijke schoonzoon bijzonder aantrekkelijk maken. Maar dan moet de toekomstige schoonvader wel kunnen rekenen op zijn discretie en zijn loyaliteit. En dat geldt eveneens voor de vrienden die hij meebrengt. Chantage dus, meneer Pasteur. Een hard woord, meneer Evers. Ik geef alleen de gedachte weer van een vader die bezorgd is over het welzijn van zijn enige dochter. Aangezien ik zelf geen dochter heb, kan ik alleen maar raden maar ik geloof dat ik goed geraden heb. Niet waar Meneer Postoor, als ik het zeggen mag... u bent een schurk. Ik voel, ik voel me gevleid... jullie aangenaam bezig te kunnen houden. Maar mijn vraag was serieus. Zeker, meneer Postoor, Zeker, dat weet ik wel. En... Uh, ik zal daar een even serieus antwoord op geven. U hebt gelijk. Het lijkt me een beste jongen. En als die rottigheid er niet tussen gekomen was, zou het allemaal prima gegaan zijn. Sjaan is echt niet gek. En als ik iets voor hem voelt, zal ik het niet tegenhouden. Maar net zoals u zei, als hij en zijn vriend hun mond houden... Meneer Laten. Ik heb het mij gevoeld. Ze zijn nogal duidelijk. Meneer Evers. Vooruit, John. Het gaat hier niet om de hele zaak te laten schieten. De pastoor heeft beloofd dat hij het zal onderzoeken. John, alsjeblieft. Nou, vooruit aan mij. Goed, meneer Remers. Ik zal het aan de pastoor overlaten. En eh, uh, zwijgen. En zwijgen. Eerwoord? dat is wel voldoende, George. Het ja van meneer Evers betekent ja. Zijn nee, nee. Garanties zijn overbodig. Je denkt misschien dat hij wat overontwikkeld geweten heeft. Maar als je een eerlijk mens ontmoet, moet dat voldoende voor je zijn. U hebt gelijk, meneer pastoor. Geen kwaaie gevoelens, jongen? <laughs> Natuurlijk niet, meneer Rijmert. Oh, dank je, John. Zeg, je moet nu niet gaan overdrijven. Maak eens een jaloerse jongen. En uh, groter dan jij? Hm? Ja, er moet nog wat gedaan worden. Oh ja, en het eerste rondje vanmiddag is voor mijn rekening. Komt u ook, meneer Pastoor? <laughs> Zonder enige twijfel. Maar vreemdelingen al niet goed voor kunnen zijn. <laughs> Gelukkig. Mm -hmm. John ook. Ook ik. Maar niet op dezelfde manier. Nee. Is hij getrouwd? Nee. Verloofd met een meisje in Amsterdam. Aardig? Ja. Celia heet. Script girl. Oh, Ik bedoel, ziet hij er aardig uit? Niet slecht. Niet bij jou vergeten. Maar toch niet onwaardig. Ze past wel aan, bij John. Oh, ik hoop dat het een schat is en dat iedereen even gelukkig is als wij. Onmogelijk. Nou, ik hoop dat John zich gelukkig voelt. Maar ik wil voor hem geen zorgen, hij voelt zo best. Vanmiddag was hij dat niet. Hij deed het alleen voor ons, weet je dat? Dat weet ik Maar hij is met de pastoor meegegaan en ik heb het idee dat hij al wat aan dat geweten van hem zal doen. Als hij zegt dat de zaak voor elkaar komt, dan hoeven wij eraan niet aan te twijfelen. Zijn wil is hier wet. Oh ja, absoluut. Zekerheid is nog patriarchaal. Nou, dan ben ik in ieder geval blij dat jouw vader nog mag. Ik voel er weinig voor je, je te ontvoeren. Nou, dat zou je ook nooit lukken. Jij hebt vader nog niet zien rijden. Bedankt voor de waarschuwing. Arme vader. Waarom? Arme vader? Nou, hij zou zijn smokkelzaakjes missen. Zo'n kleine stukje niet. Geloof je dat ze doen wat de pastoor zegt? Mm -hmm. Daar kan je op rekenen. Wat wist jij er eigenlijk van? Erg weinig. Ik wist natuurlijk dat het om Zwitserse horloges ging. Mm -hmm. Dat zie ik. Ja, mooi horloge, hè? Zal ik er voor jou en John ook een vragen? Je weet zeker dat vader er nog een paar op een veilig plaatsje heeft liggen. Verleidelijk, maar. Nee, beter van niet? Ach, ja, nou, je zou me gelijk hebben. Vier kist in twee maanden. Dat zijn heel wat horloges. <laughs> Wie verhandelt ze? Zij? Zij? Ja, dat is alles wat ik van hem weet. En vader die heeft dus bezoek gehad van een zekere banders. Maar ja, ik weet niet wat die ermee te maken heeft. Ja, vader weet het natuurlijk. En die jongens die de wagen rijden. Wimpie Karels? Wimpie mm -hmm. rijdt deze keer. De volgende keer gaat Tom Seymus. Heb ik alles ontmoet, eh, Tom bedoel ik. Wiepje zal vanavond wel terugkomen. Meestal blijft hij één dag en dan komt hij de volgende middag terug. Maar je zal hem best aardig vinden. Ik vraag me af of zij er wel mee akkoord gaan dat er hier niets meer binnengebracht mag worden. Ach, als wij weigeren om nog iets te doen, dan zien we het niet iets wat wij kunnen doen. Misschien. Maar daar zou ik me niet altijd te hard op rekenen. Jongens van dat kaliber kunnen nog wel ruw zijn. Ons dorp ook. Ja, dat heb ik gemerkt. Heb je me goed begrepen, Karel de Grutter? Ja, meneer Persoon. Ik begrijp heel goed dat een dorpsagent niet overactief moet zijn. Als hij de zaak hier in de hand wil houden, moet nu en dan wel het de andere kant uitkijken. Ja, dat begrijp ik heel goed. Want een dorpspastoor moet hetzelfde doen. Maar er zijn grenzen, Karel. En jij hebt die grenzen overschreden. Ja, meneer pastoor. Uh, en ik weet wel dat jij niet hebt meegedaan. Maar doordat je er bewust niets van wilde weten, werd je medeplichtig een onwettige zaak. Meneer pastoor, ik begrijp je. Jij had het echt niet aan je superieur over te melden. Maar je had je eigen invloed kunnen gebruiken, of de benen. Ik hoop dat jij in de toekomst beter bewust zult zijn van de verantwoordelijkheden die je functie en je uniformen zich meebrengen. Ben ik duidelijk genoeg? Jazeker, meneer Jij bent al een paar jaar voorzitter van de parochieraad Bob Kenders en juist daarom zou jij je moeten schamen. Hoeveel heb jij aan deze zaak verdiend? Ja, precies weet ik het natuurlijk niet. Hoeveel, Bob? Ja, drie, vierduizend ongeveer. Juist, ik zal niet onredelijk zijn. Het grootste deel van het geld is natuurlijk al lang verdwenen, maar een tiende lijkt me toch redelijk. Wat zeg je? Ja, één tiende, Bob. Jij weet natuurlijk dat het fonds voor de reparatie van het kerkdak nogal noodlijdend is. Daarom ga jij precies uitrekenen wat je verdiend hebt, en morgen brengen we dan precies één tiende daarvan. Voor het reparatiefonds. Als u het zegt, meneer Pastoor. Mag u dan straks een drankje aanbieden in het land? In jouw geval zal je eigenlijk meer moeten afstaan dan één tiende, George. Nou, nou, nou, nou, meneer pastoor, dat gaat toch wel een beetje te ver. Omdat jij een dubbele winst gemaakt hebt. Je eigen deel plus de verteringen na iedere geslaagde operatie. Ja, goed. Maar, maar ik wil natuurlijk niet... En dan een totaal van de boerderij. Of kunnen we beter een crossfit maken? Mark. nee, uh, uh, uh, Wat? Zullen we die twee scènes in elkaar over laten gaan? Welke twee? Zou het mogelijk zijn even uit je zevende hemel naar beneden te komen... en voor een half uur aan het werk te denken? Sorry, John. Ik luister er wel. Daar merk ik dan heel weinig van. Vooruit, nou. De liefdesleven heeft ons dus al moeilijkheden genoeg bezorgd. Wat in elk geval zorgen voor een behoorlijk scenario. Mark. Ja, ja, ja. Ik hoor je wel. Laten we die twee scènes in elkaar overgaan... of zetten we ze hard achter elkaar... Een vloeiende overgang lijkt me hier het beste. Dat denk ik ook. Goed, dan doen we dat. Zeg, John. Weet je er geen zin in, hè? Omdat we hier een Zeekerker gaan draaien. Ja, uh, uh, natuurlijk dat ook. <laughs> Eén ding nog. Wat? Ik weet natuurlijk niet hoe ver jullie zijn met de plannen. Maar ik denk er goed aan dat ze ons milieu helemaal niet kent. En ik zal er wel voor zorgen dat ze pas na ons huwelijk met de Bussumse kriek in aanraking komt. Gelijk heb je. Huwelijk? Natuurlijk, wat anders. Jij bent getuige. Nou wel. Nou.